Uur. Gert Kluuk met het NOS-journaal. Onveilige auto's moeten duurder worden, daarvoor pleit het Centraal Planbureau. Het kabinet zou dat kunnen doen door de aanschafbelasting op minder veilige auto's te verhogen. De hoogte van die belasting is nu afhankelijk van de CO2-uitstoot van een auto. Maar onderzoekers van het CPB zeggen dat de veiligheid van auto's een veel grotere invloed heeft op de maatschappij. Voor het bepalen van de hoogte van de belasting zou dan gekeken kunnen worden naar de scores die auto's halen bij botstesten. Het OM heeft de rechter gevraagd om motorclub No Surrender te verbieden en te ontbinden. Volgens het OM is de club betrokken bij drugshandel, afpersing en mishandelingen. Het verzoek is ingediend bij de rechtbank Noord-Nederland... omdat in Emmen een van de weinige officiële afdelingen van No Surrender zit. Eerder dit jaar werd motorclub Satu Dara al verboden... en het OM is ook al jaren bezig om het eind te maken aan de Hells Angels. Advocaat Roethoff wil af van de beperkingen voor zijn cliënt Jos B... die vastzit in de zaak Nikki Verstappen. De beperkingen houden onder meer in dat de advocaat inhoudelijk... niets over de zaak naar buiten mag brengen. Rudolf vindt dat niet passen bij zo'n oude zaak... en wijst erop dat de familie van Nikki Verstappen... er wel alles over mag zeggen. B wordt vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Er is geen bewijs dat rechtsradicalen na de steekpartij in Chemnitz... jacht hebben gemaakt op buitenlanders. Dat zegt het hoofd van de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst... In Chemnitz werd twee weken geleden een 35-jarige Duitse doodgestoken. Daarvoor zitten een Irakees en een Syriër vast. Het leidde tot dagenlange protesten... waarbij buitenlanders zouden zijn opgejaagd en aangevallen. Maar volgens de inlichtingenchef is daar dus geen bewijs voor. Het weer. Eerst wolkenvelden en buien. Vanuit het westen wordt het droog met af en toe zon. Alleen in het noorden kan de hele dag nog een bui vallen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Nou, we kunnen wel zeggen van yeah. uh, we zijn daar, ja. Ja, ja ik liep, uh, ik liep uh, zojuist uh, toen ik hier uh, op de zee weg ben ik afgereden. Richting, uh, toen liep ik langs de uh, Boulevard. En we denk je, Geen een, idee. Ho een hoop mooie meiden liepen mij voorbij. Ik denk, I watch the girls go by. Nou, en. Het is je gelukt. <laughs> het is me <maar> gelukt. <laughs> ah, Meteen ja. ook de titel van het openingsnummer, luisteraars. ja Jij ja. ja. Dat doen we toch maar eventjes, hè? Dit is Boy 2, Boy 1. Boy 1, Boy 2 is hier, ja? Boy George is dat? Nee, ook oh nee. nee, Boy George was, uh, want hij zei: Do you really want to hurt me? Ja, ja. ja precies. Ja, nou, uh, hij we... wil hem, wat leuk dat we er weer zijn. Ik ben er ontzettend blij mee. Ja, het is, ik uh, ja, het is uh, eventjes geleden alweer. Ja, en, uh, ik, Was je achternaam ook weer? Labruist. <laughs> ja, ja. Nou, ik kan wel zien, we hebben weer aardig wat luisteraars. Zelfs uh, ja, in Amerika wordt weer geluisterd. Ja, oh jee, oh jee, oh jee. Alright, then alright. Uh, I speak uh, American. Ja, ik ook. Ik spreek uh, goed. <laughs> ja. Uh, ja, ja, ja, ja. That's ja, another ja. language, uh, William. No, no, That no, no. It's no. quite another language. Yes, it's quite another language. Ja, ja. Jonge, jonge, jonge. En ik, ik ben heel erg druk geweest met, uh, met de taalkeuze, want ik ga dat verleden op vakantie. En and, and, uh, you you study over de border? Ja, ik spreek. Uh, ik spreek uh, nou uh, Curaçao's. Curaçao's. Ja. Oh yes. You know where I'm going to next week? Ja. It's no joke. Nee. Cotswolds. Weet de Cotswolds? Geen idee. It's midden midden uh, Great Britain. Ja. And it's the, the area where Midsummer Murders is recorded. Ja ja. Wie? Uh, Midsummer Murders. Oh ja, ja ja. Uh, among others. Ja. And ook uh, uh, al all of of uh, uh, British uh, thriller uh, movies. Ja ja. You know? Maar ik ik, ik, uh, ik vraag like, er één ding af. I wonder one uh, about one thing. Now, Waarom uh, praat je Duits tegen mij eigenlijk? Je parle français, Ah! Je parle Francais. Oui, oui, Monsieur, mon amour. Ja, goed. Het gaat er in mijn naar zo over natuurlijk. Iedereen een hele, hele, hele goede morgen van, vanuit Zandvoort. Het is een beetje bewolkt hier en het waait een beetje. En ja. Ze vragen, dus kom je door het hele land? Nou, ja, jij, is, als het waait wel natuurlijk. Ja, Jij zegt goede morgen, maar het is natuurlijk ook goede vandaag, hè? Goed, het is altijd goede, altijd. O, zo is dat. Het ligt er maar waar van maakt natuurlijk. Ja. Krijgen we nog gasten vandaag. Okay. We krijgen gasten, ik hoop dat hangen nog komt met zijn moeder. De professor die komt nog en. Uh, okay. Eerst maar een stukje muziek. Ja. Almost heaven. West Virginia. The Ridge Mountains. Shannon River. Life is older. older than. and hey, roll. Voordat je weet, heb je een kerstuitvoering uit, van dat nummer. Is het zo? <lacht> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, de hey. boys, boys are back. And, uh, ja. Ja, we krijgen al, uh, al dingetjes van... Uh, okay. goh, hebben jullie technische problemen of zo? Uh, nee, want het is, dat probleem hebben we al jaren eigenlijk. En, uh, ja. Maar ik vond dit wel een, een, een toepasselijk nummer. Om, ik had het net over de Cotswolds. Ja. Dat is natuurlijk geen grapje. Dat is de, de, het gebied ook waar uh, het Paleis Windsor van Koningin Elizabeth uh, vlakbij staat. Okay. Uh, Oxford natuurlijk, al die uh, universiteitsgebouwen. Ja. En, maar Cots, de Cotswolds, dat zijn allemaal plaatjes. Daar lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Oh. Die, die, die huisjes die zijn allemaal gebouwd in een bepaalde stijl. En dat doet je dan denken, Willem, dat je beloopt in de middeleeuwen. Dus ik ben van plan om een harnas mee te nemen. En een harnas. Een harnas. Een schild. En dan, zeg jij, en dan zeg jij natuurlijk: wat voer je dan in je schild? Ja, ik voer uh... in mijn schild mijn wapen. Het wapen van de luif. Oh, god, oh, god, oh, god. Oh, god. En maar nee, maar ik ga, ik ga natuurlijk leuke, leuke plaatjes schieten. Misschien ook wel een filmpje schieten. Maar moment joh. Ja? Uh, doe je dat? Dat is een vraag van de luisteraars natuurlijk, want die gaat komen. Dan weet ik nu al. Ga jij foto's schieten met de harnas aan? Of... Ik ga foto's schieten met een hangnas aan... omdat het gaat om de middeleeuwen. En je kan zomaar aangevallen worden daar. Dan dat is, dat is... verwachten wij, en dan spreek ik wederom namens alle luisteraars verwacht ja. ik daar wel een selfie van, eigenlijk. Een, een selfie? Een selfie, dat jij met je portje oh, in Oh, dat komt helemaal goed. Als ik dat, uh, Dan, dan, dan uh, maak ik een flexibel hangnas. Een wat? Een flexibel hangnas. Ja, maar zo'n ding ik is me... zo origineel als die van, van, van gietijzer of... Ja, maar of, je of, hoe, die, hoe heet die andere metaal, die, amy, die, amylulium... Amylulium-ijzer, <tiedacht> ja. Je zit hier wel over tegen, tegenover een man van Stalen. staal, hè? Ja, ja, een <tiedacht> keel van izer. <die>, <tiedacht> ja, zo is <tiedacht> <tiedacht> Dus maar, maar ik zal, als ik dan terugkom... Ja. Want ik hoop dan wel terug te komen. Ik hoop het ook, ik hoop het ook, ja, natuurlijk. Ik hier <tiedacht> alleen de volgende keer. Dat ik dan iets vertel over de kotswolts. De luisteraars kunnen het opzoeken op, op het internet natuurlijk, via Google. Kots, dat is niet dat je moet overgeven of zo. Nee, nee. Kots met een C van, met een C. van Charles. ja. Ja. Ja. Oh. Nou, ik zit dus nu even te kijken op internet... maar waarschijnlijk is iemand anders ook aan het kijken. Dus uh, ja. ik moet even wachten, zegt hij. Oh, jij moet even wachten. Ik wacht eventjes ja. tot de volgende klaar is. Ja. Maar het is een prachtig gebied. Mm -hmm. en het ligt ongeveer in zo'n drie uur rijden vanaf Dover... van de, de White Cliff op Dover, hè. Die keer. Pirelin zingt erover, geloof ik. De White Cliffs of Dover kunnen we straks wel even opzoeken. Dan, dan zijn we helemaal actueel. Maar dat zijn de, de, de, de witte rotsen? Ja, die witte rotsen. Bij ja, die Bel hoge ja. krijtrotsen dus zijn ik dat. ik steek over van Duinkerken. Dat ligt iets uh, uh, ten zuiden uh, van België. Dus uh, net in Frankrijk ligt dat. Ja. Daar kan je dan op de boot. En dan uh, ongeveer twee uur varen. En dan zit je al in Engeland. Ja, dan nee. is nog maar een uurtje of drie rijden naar het gebied... waar ik dus uh, belangstelling voor heb. Met die boot? Nee, nee, nee. die rijdt niet met die boot natuurlijk. Ja, nee, kijk, ik probeer helemaal... ik leef helemaal mee in het verhaal van je, want... jij moet reisverslagen gaan doen. Dat is... Ja. ja. Ik ben, ik ben ook... Met, met Floortje samen. Met wie? Floortje. De, Floortje, he, Floortje van Oppassen. Nee, Floortje uh, Dessing heet ze gewoon. Oh, Floortje hier van het Witte Huis, hier van het strand. Nee. Ja, wel. Dat nee, de, ja, de, de ja, dat weet, de, jij, dat je, weet dat jij niet. Dat is de visboer, toch? Floortje? Geurtje. Ah. Ja, ja, dat is een Geurtje natuurlijk. Eh... <laughs> uh, Zullen we het helemaal even verder vertellen? Want uh, anders ja. dan wordt het een paraatprogramma natuurlijk. Dat, ja. Nou, uh, Floor, Floor, heet ze Floortje Dessing of zo? Ja, die Floortje Dessing. De de de ze de ja, nou, zeg ik... altijd zo, met, met Floortje Dessing heb je de beste dressing. Ik sloot met Floortje een akkoordje. Ja, heel fijn. Uh, ik reis voortaan met haar mee. Ja. All over the world. All over the world. All natuurlijk. over the world. Mm -hmm. En ik begin met de Cotswolds. En dat is, eh, dat is een stuk lopen. Als je, als je gaat lopen, dan ben je even onderweg hoor. Ja. Maar met de auto, dus vanaf Duinkerken, ik zei het al, nee vanaf Dover. Hè? Dover, ja, vanaf ik kan Dover, niet Dover, Vanaf ja. Dover nog een uurtje of drie rijden. En dan ja. ik ga ik ook naar het Pleis van Koningin Elisabeth. Wat moet je daar dan? Een bakkie, bakkie doen. Een bakkie thee, doen. Doen. hè. Ik ben er alles geweest met, uh, ja. met mijn zoon Zwent toen. Die was nog een kleine ukkepukkie toen. Ja, daar ben ik er nog over. Ja, we hebben, ja ze, hebben, dus, ze, hebben ook, ze hebben ook beveiliging, hebben ze extra Dat zal jij wel aanspreken. Ja, ze hebben, aange, ze hebben me gebeld, maar ik zeg nou, beveilig lekker zelf eventjes. Ik heb vakantie gaan. Nee, maar daar naar. ligt dus ja. de Queen Mom, ligt daar begraven, onder andere. Dus die, Doe je wel rustig aan dan? Nee, ja. niet, uh, nee, nee, nee, nee, nee. Maar een mooie kapel. Hè? Ja, het is een mooi, mooi paleis. En, jou en, kennen de, de, de, de, de foto's, die, die gaan straks alles vertellen. Ik ga straks ook eens een Harm vragen of Harm daar ooit is geweest met zijn moeder, want dat vind ik ook wel een stel die daar ook wel... Uh, Volgens mij heeft zijn moeder daar ook gelegen. Ja, toch? dat ja. Daar, daar, daar kan ik me nog wel herinneren. Nou, dat, uh, luisteraars ja. die zijn zo langzamerhand, moeders, dus geven maar een stukje muziek. Ja, een stukje muziek. David Bowie. En deze draai ik eigenlijk voor jou, hè? Met ogen op de flyer van deze keer. Didn't know what time it was, lights were. Oh, oh, I leaned back on my radio Oh, oh, some cat was laying down Some rock and roll at a solo set Then the loud sound it seemed to bite Came back like a slow voice on the. the sky Ja, David Bowie. Jawel, Starman. Dat was eventjes naar aanleiding van de flyer die deze week is uitgekomen van de Boys. En uh, ik heb gemerkt dat. Uh, nou, dankjewel, juffrouw Janny. Wat Ja, nou ik ga zo van een bakje koffie met een... Uh, oftewel, zoals Janny altijd zegt, bakje pleur. Ja. Lekker hoor, lekker. Ja, en uh, ja, goed, uh, ja, je bent er weer. Ja, David Bowie, ja. Hé, hey, uh, we hebben een, uh, een, een verzoekje gekregen. Het oh, uh, is een compleet bouwbedrijf... dat even naar ons zit te luisteren op dit moment, hè? Ja, uh, verzoekjes, luisteraars, doen we dus alleen als u er komt vragen. Ja, en, en wij geven dan niet het telefoonnummer. Wij geven dus niet 021-57-30393. Dat doen we niet. Dat doen, wat doen we niet. Nee, 021-57-30393, ja... Ja, dan kunt u uh, telefonisch... kunt u ook nog naar uitzending komen. komt okay. u op de radio, bent u meteen in een slag... bent u wereldberucht. Wereldberucht. Uh, ja. Nee, ja. Nou, vanuit. Ik hoor, ik hoor uh, de, de, de trapdeur ook gaan trouwens. Ik denk dat er iemand naar boven komt. Ik weet het niet. We gaan, we gaan even kijken. Ja. Het is een vreemdeling zeker. Die verdwaalde is zeker. Ja, nou ja, wel iemand die meespeelt met de toten begrepen. Dura, deze is voor jullie.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 To me as if to say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 Ja, en dat was uh, Toto. Oftewel, zoals ze in Almelo zeggen, Toto. Ja. Ik, uh, ik kreeg net een, een berichtje uit, uh, uit, uit Friesland, Charles. Uit Friesland. Ken die wel? Oh, ja, dat, doet bij, mee, dat, en... doet, dat doet mij denken aan mijn paken en beppen. Ja, ja die, die komt er vandaag. Daar kunnen we wel even over kleppen. Ja, daar kleppen we even over. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja heb, jij, heb jij nog een pakken en beppen trouwens? Nee. Heb je die nog? Nee, nee. Heb jij, is, heb jij geen pakken en, hey, en beppen? Ik heb uh, ooit eens een advertentie in de markt plaatsen en mijn dag waren ze weg. Dus. Uh, oh. yeah. <laughs> Maar dat bedoel nee, maar. je niet natuurlijk. En, en weet je dan... Want Paken en Weppen, dat zijn dus opa en oma. Hè? Grootouders. In Friesland. Weet je Ja, ja. Maar uh, weet je dan ook... Uh, wat, wat, wat, wat Je vader en moeder, hoe die dan worden genoemd in, in Friesland? Ja, ik... Uh... Heid. He oh ja. Ik weet heid die Henkie gezien. zien. Wacht even, dat doe. Dat heid, heid. heid en mem. Nou, even, zullen we dan even een mem. stukje muziek onderzenden... waar je dat zingt dan? Ja. <laughs> dat... tel, tel jij maar af. Eén, twee, drie... Hier, heit die Henke gezien, zien, heit die henkje gezien, gezien. neem misschien tante zien, zien, heit die henkje gezien, en met z'n allen op een Fries eiland. waar je Friese vindt, Want de Friese moeder met haar bevroren kind. Ik vind, ik, ik, vind, ik ben, het loopt helemaal uit de klauw, echt, het loopt werkelijk helemaal, het loopt echt waar? Ja, echt waar. Ik, nou ja, goed. Maar goed, uh, heit uh, en mem framf... en fram. En, en heit en mem, dat zijn papa en mama. Ja. En uh, paken en beppen, dat zijn dus uh, opa en oma. Ja, ja. Dus, dus, maar leuk toch? Ja, ik vind dat zeker leuk. Ja, en... Vooral omdat wij, wij beseffen niet in het Westen... dat we ook een height en mem hebben. Echt waar? En een paak en beppen. Dat beseffen we niet. Dat weten we gewoon niet. Dan kom ik weer even aan met, met mijn uh, accent. Met mijn vraagstelling. Hoezo? Ja, hoezo, hoezo? Leuk. leuk. Hoezo? Is ook leuk. Ja, de hebben dingen zo, die ons groot gemaakt. Uh, Ilse de Lange. En Herman Vinkers natuurlijk. Hoezo? Niet vergeten. Hoezo? hoezo? Ja. Almelo is altijd wat te doen. Dan staat het stoplid op rood. Dan, en dan weer, staat het gewoon. weer op groen. Maar gekke staan, want in Leeuwen heb je het ook in jouwert. Jouw Een en een jouwheid, Ja, dat was Joachim. Ja, hey, maar ja. jij hebt ook nog Friese muziek, hè? Of tenminste, althans van een Friese band, hè? Ja, ze zijn uh, uit de kast gekomen. De Jansse Baggerband, is dat? Nee, nu, nee, nee, nee. Nee, nee dat zijn ze helemaal niet. Ze zijn uit de kast gekomen. Echt waar? Ja. Althans, Siep van der Ploeg is uit de kast gekomen. En die is toen voor zijn eigen begonnen. Ja. Maar toen hij nog in de kast zat. Ja. Het was wel donker, maar de zong hij Na je... Nieuwe Dag. Ook Nieuwe Dag. Weer wat geleerd. De nacht is voorbij. De zin is vrij. Om heug te gaan. Als we te dijn. De moorn is te neien. Om stil te stinken. Wacht je te lang, wat neemt een keer? Wees maar niet bang, neem het bang, het hoeft niet meer. We dus zijn inderdaad beginnen. Dat is deel... Zin. Jouw me dit ho, jou me dit het. Hast du het doos maar mee? jij is mijn ho, jij is mijn het. Jouw me besteed om daar lang wie het kort en zuster. als komt er daar, vind het ljoel. Na je dag Nijedij. Ja, een nieuwe dag ook in Friesland. Hè? Ook een nieuwe dag, hè. Dat, dat gaat gelijk. Je hebt, je hebt zomertijd en je hebt wintertijd. Maar je hebt ook Friese tijd. Je, en je hebt ook Friese tijd. Ja, ik zat laatst, zag laatst in bosno Friese staartklok lopen. Is, uh, maar we hebben, hebben iemand aan de telefoon trouwens. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, met wie hebben wij het genoegen? Met, uh, met Friesland, Friesland. Friesland. Friesland. Wat leuk. Ik zoek eventjes in mijn woordenboek op wat het betekent. Moment. Friesland. Groningen. Groningen. Groningen? Groningen, oh, dat, ja. Dat grenst eraan, geloof ik. He? Nee, dat is weer een Duisland. Op oh, meteen mijn eerste vraag. Goedemorgen trouwens, goedemorgen. Heb jij iets met Groningen als Fries? Of ik iets met Groningen heb als Fries? Ja. Ik, ja, zeker. Zeker. Het is allemaal Noorden, hè. Dus dan... Uh... Want jullie uh, leven, net als Noord- en Zuid-Korea, gebroedelijk samen. Nee, er zit een grens tussen. Oh, zit wel een grens tussen. Ja, ja, ja, ja. ja. Zeg maar, maar eh, als je nou naar het landschap puur kijkt... Hè? het Friese landschap, ik ken het een beetje... want ik ben daar ook nog een paar keer doorheen... Eh, gekrast met mijn autootje, zo de omgeving van Sneek en Wievert... Die, die plaats waar al die mummies eh, liggen begraven. Dus eh, ik heb ook nog in de, in de geschiedenis gedoken af en toe. Maar, maar, maar het, het Groninger of het Friese landschap, wat, het verschil daartussen... is dit een verschil tussen vol, eh, in jouw gevoel? Of? Nou, nou ja, ik vind als echte Friese... dan, dan vind je natuurlijk Friesland het mooiste. ja. In welke ja. omgeving woon jij precies? Hereveen. Hereveen? Hoe, hoe zeg je dat? als een Friese eigenlijk. Heerenveen. Nee. Jereveen. Nou, kik, kik, kik. Ja. Ja. Het Hereveen, Het Friese haagje. Ja, ook. Het Friese haagje. Maar er, er schijnt ook, dat heb ik ook gehoord, er schijnt in, in, in Hereveen. er schijnt ook een hele goede banketbakker te zitten. Dat, nou ja, meerdere. Nou ja, er loopt een, eentje bij, die mooie zaak, grote zaak... En uh, ik wil graag een appelpunt. En, uh, en Charlie wil graag een... Uh... <laughs> <laughs> ja, God, en ik de laatste tegen de dokter. Hoe komt het toch dokter dat ik zo'n dikke kop krijg? Oh, hey, maar maar klopt, klopt, klopt, klopt ja. het dat ik nu praat met Petra? Dat klopt, ja. Ja, Petra. Ik met Charles. Ja. Ja, dag, Oh Hallo. Al jaren hoor, trouwens, hoor. Was jij dan? Al 71 jaar loop ik op deze aardbol rond. Dus ja. niet te geloven Ze hebben het goed. er nog ja. Ja, ik... Hé <laughs> hey Petra, maar wat leuk dat jij meeluistert. En ik, ik geloof dat jij woensdagavond ook uh, een, een, een muzikaal verzoekje deed. Als ik het nog uit mijn hoofd goed weet. Uh, nee, dat was, uh, dat was vorige week zondag. Oké, oh, oké. Okay, okay. nou, uh, ja. In ieder geval, je naam zie ik regelmatig voorbij komen. En leuk dat je eventjes belt. Want uh, we vinden het altijd gezellig als mensen live uh, in de uitzending komen. Heb jij nog iets speciaals te melden over Friesland? We hadden het net over Paak en Beb en zo, en over heid en mem. Dat komt omdat ik uh, ook familie heb uh, uit Friesland, dus ik ken die term allemaal wel. Maar hoe is dat, weet jij hoe dat ontstaan is eigenlijk, die cretologie, die, die heid en mem? En... Hoe dat ontstaan is? Ja, of is het, is, het, is het gewoon altijd onderdeel geweest van de Friese taal? Volgens mij wel. Ja. Volgens mij is dat altijd al, al Fries, uh, ja. ja. Hey, en als jij nou in het dagelijks ja. leven, praat je dan constant ook nog Fries met elkaar? Of is het toch een uh, ABN, al, Algemeen Beschaafd Nederlands, wat jullie... Uh... Nee, het is Algemeen Beschaafd Neder-Saksis. <laughs> Sorry, ja. ja. ja. Nou. Oké. Okay. Nee, maar bij uh, <laughs> Peter, hoe zit, hoe zit dat? Uh, in, in je buurtje praten jullie misschien Fries en als je, als je gaat winkelen uh, dan misschien uh, meer Nederlands? Ja, of, ja, ja. ja, ja. Dus als, hebt... ik, uh, als ik thuis ben, dan praat ik altijd Fries ja. met, uh, met uh, Mami Mem en Mami Paak en Beppen natuurlijk. Ja. Oh, wacht even. Ja. We, uh, we hebben nog een luisteraar onder de knop zitten, want ik hoorde een keer buitenlands. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Ja, en uh, nou ja, goed, als ik dan, uh, als ik dan uh, ga winkelen... Dan, dan praat je natuurlijk altijd gewoon in Nederland. Want ja, het is, uh, het is niet iedereen die verlies uh, die praat, hè? Nou, mag ik daar even iets op zeggen? Want als je nou bijvoorbeeld in Zandvoort... Uh, ik noem geen naam van de winkels, maar ook Dirk van der Broek bijvoorbeeld. Als je daar naartoe gaat en je staat bij de kassa... en je kijkt de kassière, die kijk je daarna aan en, en dan niet verliefd of zo. Nee, maar gewoon dat je gewoon aankijkt hè, en die zegt van... Uh, nou, wie keert? Ja, nee. Maar dat, dat hoef je helemaal niet te zeggen, want ze spreken je gelijk aan in het Duits. En dat vind ik, dat vind ik wel... Uh... Dat is, ja, nee, ja, Petra, je lacht erom. Maar dat, dat is echt zo. En, uh... en uh, dat ze ook zeggen, goedemorgen. Uh, um, en ze zeggen, hallo, praat eens, even, praat eens eventjes normaal, zeg ik dan. Nee? Petra, hier, ja. in het, hier in het Westen hebben we altijd nog een hoop toerisme. Willem gaf al aan Duitsen, Duitsers van Hoop. En, en, heb, is dat in Heerenveen ook zo? Zijn er ook een hoop toeristen, of valt het mee? zo toeristisch. Nee. Niet? Oh, dat had ik wel verwacht. Nee. Ik denk Herenveen. Ik denk dat is toch wel een toeristische. Want wat nee, is er in Herenveen? Nee. Dat is toch het stadion, het Tiafstadion. Dat is ja, het Stadion. Ja, ja. Hè? goed voor mij, hè? Ja. Ja. Ja, ja ik sta er dus zelf aan te kijken natuurlijk. Ja. ja. Ja. Ja, maar Petra, wat jij niet kan zien, maar ik wel, dat die eerste de encyclopedie erop nageslagen heeft. <laughs> Oh, ja, vandaar. Ja. <laughs> hey, ja, jij mag, omdat jij in de uitzending uh, bent bij ons dat uh, vinden we zo gezellig. Mag jij gewoon een verzoekje doen, muzikaal? Als je zegt van nou, ik wil dat of wat. Als je mij een plezier wilt doen, zou ik de Pianoman doen. <laughs> Om technische redenen, zeg maar. <laughs> nou, wat ik, wat ik een, een heel leuk nummer vind, dat is. Uh, de Pianoman. Van wie? <laughs> van, van Billy, hè? Van van, van, van, van Ja. ja. Billy Joel, ja. Billy Joel. Gaan nou, we ja. speciaal voor jou draaien? Niet nadat wij hebben gezegd dat wij jou een heel uh, fijn weekend toewensen. Nou, dankjewel. Ik wens jullie ook een heel fijn weekend. En ik hoop dat je nog eens uh, gezellig met ons wilt uh, babbelen in de uitzending. Nou. Die <lacht> houden ja, we erin. En, en, en het is uh, weet je, over, uh, over uh, niet al te lange tijd. Want uh, ja, volgende week draaien we dan niet. Maar die week erop, dan draaien we wel weer, geloof ik. Uh, dat denk ik niet, Willem. Dat ik hoor net, dan zit jij met je mama loep. Die werd de krijtrots natuurlijk. Ja, dan zit ik in Engeland helaas. Dus dan... Ja, ja, ja, ja. Petra, dankjewel. het was gezellig. Ja. hè? <lacht> <Onsjenge>. Nee. Doeg, <lacht> uh, doeg. Do. je zult maar een technisch probleem hebben hier uh, eigenlijk, Cheryl. Wat heb je voor technisch probleem, Willem? Nou, ik, uh, ik, uh, ik, ik hoor helemaal niks, maar dat kan ook komen natuurlijk. Ja, ik had wel uh, duidelijk uh, uh, Sweet Home Alabama, hoor die, hoor. Oh. Nee, dat klopt, nee, nee, nee, maar ik moest eventjes overstappen op een andere audiobron. Hoe? Oh. Want uh, ja, ik, ik moest helemaal, uh, de instellingen stonden helemaal op Friesland. Ja. Oh God, ja, natuurlijk ja. En dan nou heb ik die ene knop verkeerd omgezet en wat denk je, is Petra de stem kwijt? Ja, ook nog. Dat is een oproepje doen. Maar is de boel nou ontdooid? So. Ja, jij had, had er maar friezen staan. Maar jij stond er friezen en, uh, en uh, we kijken, wat is min 7. Min zeven. 7. Goedemorgen. Hey, hey, Adam. Er is Drie oh, hoor. Wat gezellig. Goedemorgen. Nou, we zijn, we zijn zo enthousiast. Want we reden hier naartoe. Ja. Op de Zandvoortsalaan. En toen hadden jullie het over dat je dat, dat John naar de Cotswolds ging. W wat zeg je nou de God, allemaal? De Cotswolds, De, ko, de Godswolds. Ja. De Cotswolds, mama. Daar zijn wij ook ooit geweest. Weet je nog? Daar heb ik George Gently ontmoet, Willem. Wie? George George Gently. Het is die... die, Dat zijn die, die de, de auto Inspector, Inspector George Gently. Dat is daar opgenomen ook in de Kortsenwold. In de, in de Echt waar? Ja, zo'n televisieserie, Zo'n de de de detectieve serie. Leuke man, met een beetje grijs haar. Ja. Maar nou, hij, hij praat ook zo Gently. Hij praat, zo hij praat zo gent ook zo Gently. Hij praat ook zo Gently. Ik was helemaal verliefd op die man. Ja. Ja, Heel leuk. We hebben het ook heel leuk gehad in de Kortsenwold. We zijn naar het paleis van Koningin Elisabeth geweest. Ja. Ja, dat vond ik zo mooi. Er was een heel mooi poppenhuis in het paleis. Dat is van koningin Elisabeth geweest toen ze nog klein was. Speelden ze met dat poppenhuis. Er stonden echt roze roosjes, kleine roze roosjes, in het poppenhuis of bij het poppenhuis. We zo genoten daar, hè, Harm. Het is. Uh, het is uh, ja, maar maar je er die... nooit over uitgesproken Willem? Nee, de, maar, ik ik zet, nee, maar ik de zeg het wel. Samen waren we muziek Want anders hoor je nog het uren over dat Windsor-paleis in, uh, in Engeland. Dat is hartstikke mooi om te zien hoor, maar ik wil er niet meer over praten. Nee, snap ik. Nou, vooruit. De... Ik, uh, ik, uh, ik weet het niet. geval mij hebben we een, een, kleine, een kleine technische storing. Ik ga eventjes, uh, eventjes kijken of ik dat op een uh, nette manier kan uh, verhelpen. Ja. Nou, uh, Willem draait uh, driftig aan knoppen en zo. Uh, uh, is aan het bestuderen hoe hij de, de, de technische problemen kan oplossen. Heb je ook heb je iets gevonden, Willem? Ja, het lijkt wel natuurlijk. Jawel. <lacht> ik zal eventjes zeggen, uh, kijk, dit, dit, schroefje, dit schroefje zit nu... Ja, dat is hem. Ja. Hij doet het weer. Hij doet het weer. Hij doet het weer. Doet het weer. Nou, gelukkig. Dit, dit klinkt wel erg romantisch, Willem. Ja, ik ben, ben vandaag uh, in een, een romantische bui. En er komt in één keer oh, een, een, een gedicht naar oh, bovenborrelen. Ja. In een romantische bui? Ja, ik... Uh, ik Had uh, ga ik vanavond met zijn vrienden uit. Ik ben vrij. Jij bent vrij. Ja, kan je niet vanavond dat je. Maak de... eens vanavond een voor me vrij. Dan maak je de moeder van Harm heel blij. Ja, ja, nou je rijmt ook wel aardig. Nou, zal ik maar even een gedicht uit de kast trekken dan? Doe maar. Oké. Okay. Je vroeg een gitaar en een goochelspel. Wat denk je wel? Ik ben Sint niet, Piet. Nel maar verder met, met muziek, want. Tjonge, jongen. Ja, ja. Ja, het gaat allemaal een beetje rommelig vandaag. Ik kan er ook niks aan doen Het heeft, Ja, de laatste dag. Uh, ja. ja, dit vind ik erg blikkerig klinken. Blikkerig. Een beetje blikkerig, licht. hè? Ja. 60 jaar opname zeker. Ja, dit is Mono. O oh, ja. Ja, maar als je, kijk, dat die, ja, als je die trommel ook hoort, moet je horen. Voor mij, uh, voor mij dat blik waar ze, waar ze de, de, de cco uh, uh, petjes in bewaren. Of zo, ja, dat, is, uh, ja dat, dat zou inderdaad uh, zou dat wel kunnen, ja. Hé, hey, maar uh, ik zit eigenlijk, uh, eigenlijk nog te wachten op, uh, op die, uh, die naughty uh, professor. Eigenlijk. Komt die dan vandaan of niet? Nou, die zou in twee uur komen geloof ik. Komt dus ja, in twee uur. Dus, uh... dus je, maar, ja, ik kwam alleen in twee uur of zo. Maar je een plaatbespreking. Er is een bezoek, uh, nee, een verzoek geweest aan een luisteraar. Die had een plaat uh, uh, aangevraagd. En ik denk van nou. Eigenlijk kan dat niet. Eigenlijk is het een. Uh, een uh, uh, te, te erotisch, zeg oh, maar. Nee, te, e te erotisch. Oh, Willem. <lacht> Mama, hou je een beetje in. Ik schaam maar Ja, dat zou ik ook doen. Hé, paken. Ja, okay. het, mam, mem, mamke. <lacht> Mijn bek doet dingen joh op het moment. Nou, niet te geloven. <lacht> ja, ja, ja. Hey, maar ja, wie ja. zijn die? De, de, de, de ventures of zo? Ja, heel goed. Ja, ja, ja, ja. Nee, ja, mag, ja. mag ik door voor de duizend euro? Uh, gaan we doen. Ik hoop dat het allemaal wat minder blikkerig wordt, eigenlijk. In the year, 25, 25. En voor de laatste inschakelaars, je luistert naar de boys. If women can survive, they may fly. the bill you took today. your daughter too, from the bottom of a long glass tube, whoa, whoa. in the end, 75, 10, if God's a coming, he ought to make it by then, maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment. Tear it down and start again. Whoa, whoa. In the year 95, 95, I'm of wondering if man is gonna be alive. He's taken everything this old earth can give, and he ain't put back nothing. Whoa, whoa. Now it's been 10,000 years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 Ja, deze mag natuurlijk niet ontbreken. En voluit hè Where it began I kan begin te knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring.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 Ja, en uh, met Neil Diamond zijn we weer aangekomen op de, de klok van... Ja, het is er weer? Tien voor elf. Je luistert naar Stand voor The boys are back in town. Het, is, het kan een wat rommelig overkomen allemaal. Maar het is normaal. Ja, en dan gaan we zo eigenlijk... Uh, Kijken ja. of we dan naar buiten kennen vandaag. Dat, dat je zegt, van, oh, ik, ga, ik, ik ga zonder juist naar buiten. Of, of moet ik mijn, uh, mijn berenvel omgooien en moeten we zo op die manier langs het strand lopen. Dat kan ook natuurlijk. Dat kan ook, ja. Dat kan ook. Hebben we nog iets met het weer? Nou, ik heb wel iets met het weer. Nou, dan komt die weer. Het weer. Na een bui gestart, luisteraars, breekt de zon vanmiddag door... en valt er alleen in de noordelijke helft van het land nog een enkel buitje. Komende dagen is het licht wisselvallig. En na het weekend wordt het wat warmer. Vanochtend uh, trekt van west naar oost uh, over het land een zone met buiige regen. Plaatselijk komt het zelfs tot onweer. Oh? Ja, daarachter bereiken later vanmorgen opklaringen het westen van ons land. Volgens mij is dat nu al aan de gang, is, als je naar buiten kijkt. Uh, de wind gaat uh, achter het regengebied om naar het westen uh, waaien. En neemt toe tot matig aan zee. Dat is vrij krachtig zelfs. Oh? Ja, de temperatuur loopt moeizaam op. Eind van de ochtend is het een graad of 15. Nog niet om over naar huis te schrijven, doe ik ook niet hoor. Als ik niet van plan om naar huis te schrijven. Nee, nee. Ja, weet je, je kunt wel schrijven, dan kom je thuis. Goh, wat leuk! Post. Ja, nee, is nee, van ja, jezelf? ja, maar dan is het alweer achterhaald. Dus dan weer 16 graad ja, ja, ja, ja, ja, precies. Aan het begin van de middag, dan uh, verlaten de laatste bui ook het uh, uiterste oosten. En uh, wordt het overal wisselend bewolkt. Met een enkel in het noorden. Heb ik het dan over? Ja. Nog een enkel buitje. Ja. Eh, met een middagsdamp-temperatuur van slechts 17 graden, het is niet om over naar huis te schrijven, ze, is het beduidend koeler dan de afgelopen week. Ja. Er waait een matige en aan de zee krachtige westenwind. In de loop van de avond, luisteraars. En vannacht, ja, bent u dan nog op? Bent u dan, uh, ligt u dan onder de wollen dekens? Nou, in ieder geval, vannacht trekken meerdere buien over het noorden van het land en bestaat er ook kans op onweer. Maar waarom, waarom zeggen ze altijd wolken trekken over het binnenland? Waarom, waarom duwen ze niet? Nee, ze trekken. Ik heb er wel gekeken, maar ik heb nog nooit wolken zien trekken. Wel zien duwen dat de ene wolk achter de andere duwt. Nee, en misschien maar, dat de ene wolk pech ja, heeft of zo, dat, denk je dan? Daar ligt dat aan jouw perceptie. Zou dat eens zijn? Want die wolk die dan voorop uh, uh, lijkt geduwd te worden... Ja die Trekt in feite, die andere wolken, trekt die niet mee. Denken die, is weten, hè? Ja, en, en die touwen, die zie je niet lopen. Die touwen. Nee, is te hoog. Zo is dat. Ik zal er zo letten. Ja. Nou, ik ben helemaal van mijn apropos. Zeg wel maar niks. Ja, in de loop van de avond vannacht trekken dus meerdere buien over het noorden van het land. Er bestaat de kans op onweer. Naar het zuiden zijn er opklaringen en blijft het droog. Oh. De temperatuur varieert van 8 tot graden in het zuidoosten tot 13 graden langs de kust. Langs de kust waait een krachtige en in het watergebied zelfs ook uh, harde westenwind. Ook bestaat er in het watergebied eerst kans op uh, windstoten. Oh? Zijn andere stoten als die stoten waar jij altijd naar kijkt? Ja, ja, naar die, uh, die bokses. zeg maar. Ja. ja, van 75 km per uur. Vannacht waait de wind naar het zuidwesten. En neemt de wind ook weer iets in kracht af. Dan nou, morgen, dan begint de dag met af en toe zon en is het droog, ja, ja. In de loop van de dag raakt het bewolkt en valt er in het westen... en vooral in het noorden van het land af en toe een buitje regen. Ja. Zuidoosten heeft dan nog af en toe zon en daar blijft het ook droog. Het wordt 17 tot 20 graden, dus drie graadjes hoger dan vandaag dus. En de zuidwestenwind waait matig aan zee... nee, waait matig en aan zee vrij krachtig. Ja. ja. Ja, nou, ja. dan De dagen daarna die zien, die zien er eigenlijk qua weerbeeld helemaal niet verkeerd uit. Alleen op zondag kan in de noordwestelijke helft van het land nog wat regen vallen. Verder is er een mix van zon en bewolking en blijft het overal droog. Ja. Hmm. De temperatuur komt dagelijks op een hoger niveau. En op woensdag, volgende week, kan zelfs de zomerse waarde van 25 graden weer, weer behaald worden. Daar dus ja. ga ik niks van zien hoor, trouwens. Daar gaan we niks van zien, nee, maar we gaan het wel niet. voelen. Ja, jullie, maar ik niet. Want oh, oh, daar zit jij in een Curaçao? In Curaçao zit ik. Daar lig, daar lig ik heerlijk heerlijk op het warme witte zand. Wat een marzocont. En dan uh, daar zit ik lekker en om me heen te kijken. Helemaal... En dan denk ik, en dan denk ik, wat steekt er nou boven met standaard? En wat denk je? Een bounty. Ja, ja, ja. ja. Maar dan heb ik het dus eigenlijk voor jou helemaal gezien dat dus ik het allemaal op zit te lezen. Nee, dit is een zinloos weerbericht. Een zinloos. Ja. Nou ja, nou, voor, u, voor u niet luisteraars, want u Willem heeft besloten: het vliegtuig is vol. U kunt niet mee, helaas. Nee, ja, het is niet anders. Uh, het is, uh, ja, het is... Uh, ja. Ja, maar, er maar eens met op. Nou ja, ik heb die machinist gebeld. Hij dus zegt, heb je nog plek in dat ding? Hij zegt, uh, nee, is helemaal vol. Vol is vol. En uh, hij zegt, het enige wat er nog in kan... Uh, ja, eh, Willem, bij de. Willem, ik, ik, ik ga me even bemoeien met je opmerking. Want een machinist zit in een trein, hoor. Oh, ja? In, in een zit een piloot. Waar? Soms hele knappe. Echt waar? Ja. Hou nou eens op... Hou nou eens op, met het gedoe over die knappe piloten. Ik word er ik, niet... Uh, ik, ik, ik zet me gewoon uit. een stukje ik, muziek om te scha even Schaam me lot, schaam me lot. Ja, zou ik ook doen, zou ik ook doen, zou uh, ik ook doen. Ik zie iemand binnenkomen, jongens. De professor. Goeiedag. Goedemorgen, Ik eens weten. En uh, we gaan eerst een boterham eten. Uh, dat mag u wel weten. En uh, nou, de rest ben ik vergeten. Dus Maar ik kom na de, na de, de, de wissel van elf naar 12. Nee, van elf... De ja, wissel van, elef, van voor elf. elf en na elf. Ja. De wissel van Niels, soms zou me zeggen. Nou, denk eens weten, dan kom ik bij u terug... en dan hebben we het over een erotisch onderwerp, heb ik begrepen. Oh, ik God, heb dat toch oh, helemaal God, oh God, voorbereid. God. Ik heb er helemaal voorbereid. En, uh, nou, dat zal helemaal goed komen. Ik zal me...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 The shelter of my mind Hides my love and my tears And I keep on looking For a reason which is not here Gaan we weer eventjes naar de reclamejournaal, reclame... en daarna zijn we weer terug met de boys. Oh, back in town. Ja, ik, ja, ja. Heb, ik heb nog een... een Even snel, een, snel. Ja, de, de beveiliging belde op, die, oh. zei, die zei van... Uh, wil jij voorzichtig doen met de schroefjes in het mengpaneel? Hoezo? Ja, het is een dolle boel hier. Maar eh... Uh, <laughs> we, we worden in de raten gehouden. Ja, ja, ja, ja. Dolly, bedankt. 4.5 En in de ether op 106.9 Straks meer. 4.